Het amputeren van één of beide borsten bij vrouwen met borstkanker is vaak onnodig. Op lange termijn geeft een borstbesparende operatie net zoveel kans op overleven. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van het Nederlands Kankerinstituut... ...Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en KI-AVL. Hoogleraar Bartelink van het instituut. Wat wij gedaan hebben is bij een grote groep patiënten met tumoren tussen 0 en 7, 5 centimeter... ...aangeboden om of te amputeren of borstbaar te behandelen... En... Dat blijkt als een heel grote groep patiënten te zijn. En we hebben daar laten zien dat de resultaten qua overlevingskansen echt gelijk zijn. Het onderzoek heeft 22 jaar geduurd. In die periode zijn duizenden vrouwen met borstkanker gevolgd. De kathedraal van Christchurch in Nieuw-Zeeland wordt gesloopt. Het 131 jaar oude gebouw is door de recente aardbevingen zo zwaar beschadigd dat het volgens de bischop te duur is om de kerk te restaureren. Dat zou zo'n 60 miljoen euro kosten. Volgens de bischop wordt de kerk met het grootst mogelijke respect ontmanteld. Zullen bijvoorbeeld geen bulldozers worden gebruikt. Het is de bedoeling dat er in Christchurch een nieuwe kathedraal wordt gebouwd. Tegen de voorgenomen sloop is ook verzet. Een groep actievoerders wil dat er eerst onderzoek wordt gedaan door internationale deskundigen. De Eikenprocessierups zal dit jaar weer de nodige overlast veroorzaken. Verwacht het Eikenprocessierups kenniscentrum. De vorstperiode van vorige maand heeft geen grote invloed gehad op de populatie, zegt het centrum. De rupsen die nog in het ei zitten, die maken het gewoon nog goed. De rupsen die al wel zijn uitgekomen, ja, die hebben waarschijnlijk wel moeite gehad met de vorst. Dus ik verwacht dat daar niet heel veel van uh, zullen overleven. Ook omdat er gewoon geen voedsel is. Er zit nog geen blad aan de bomen. Zo'n 90 van de eitjes moet nog uitkomen. Het kenniscentrum verwacht dat de meeste rupsen begin april uit het ei komen. Halverwege mei krijgen ze dan de eerste brandharen. Mensen kunnen daar rode ogen van krijgen, maar ook zwellingen of braakneigingen. De politie heeft geen lijk gevonden op het voormalige terrein van de Hells Angels in Amsterdam... Naar aanleiding van een tip werd de afgelopen dagen gezocht naar een stoffelijk overschot. De bodem van het terrein is met speciale apparatuur doorzocht. Er zijn wel twaalf dode honden en een dode kat gevonden. De politie heeft het onderzoek afgerond. Het weer vanochtend bewolkt met nevel en plaatselijk mist. Vanmiddag op de paar plaatsen zon. 9 graden wordt het op de Wadden, 14 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering. ABB-verkeersinformatie. In het noorden en noordwesten van het land komt nog altijd plaatselijk dichte mist voor. Het is niet druk op de weg, maar toch een paar files. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij dorp 2 kilometer. Daar is de verkeerssituatie sinds vandaag veranderd. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meern en Knaubert-Lunette 5 kilometer. En in Zeeland is de N62 dichte weg Borselen naar Gent. Het gaat om de afsluiting van de Westerschelde-Tunnel.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 Sven Kokkelman. Staatssecretaris Fred Teven wil af van het medisch beroepsgeheim niet doen, zeggen deskundigen. Prehistorische reuzenvlooien ontdekt. Illegale schoonmakers zijn doodsbang dat ze tegen de lamp lopen. Door rood uh, licht lopen doen ze niet, uh, hebben altijd een tramkaartje bij zich. En het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Bijna vijf over tien, het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het beroepsgeheim verbreken als een verdachte niet wil meewerken aan een psychisch onderzoek... is een slecht voorstel, waarschuwt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Dat adviesorgaan gaat hiermee in tegen de wens van staatssecretaris van Justitie, Fred Teven. Tjardo Lauwe, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Raad voor de uh, Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Wat is er mis met het idee? Uh, nou, dat heeft een groot aantal nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat het niet doelmatig is... en dat het uh, mogelijk zelfs de veiligheid in de samenleving vermindert. Er is een goede kans dat het uh, voorstel tot gevolg heeft... dat uh, veel mensen die nu nog vrijwillig zorg zoeken... voor de problemen die ze hebben, dat straks niet meer zullen doen. Omdat ze vrezen dat die gegevens op een later... of misschien zelfs wel veel later moment... Ja. Uh, een rol gaat spelen in het strafproces. Met als gevolg? Uh, met als gevolg dat als mensen uh, geen zorg zoeken... terwijl ze het wel nodig hebben en ze ernstige gedragsproblemen hebben... dat dat nou, bij enkele of misschien wel bij meerdere leidt... tot delicten die anders hadden kunnen voorkomen. Ja, maar tegelijkertijd krijgen verdachten nu vaak het advies van een advocaat... om niet mee te werken aan een psychisch of psychiatrisch onderzoek... om de kans te verkleinen dat ze tbs opgelegd krijgen. En dan wil de staatssecretaris dat eerdere dossiers van verdachten... kunnen worden opgevraagd om uh, zo toch een beter beeld te krijgen... Ja, dat, dat klopt. De advocaten die adviseren dat vaak ook aan hun uh, cliënten. Ja. Um, de achtergrond daarvan is dat er in de TBS de laatste tien jaar wel het een en ander is veranderd. De duur van de behandeling die is opgelopen van zo'n 4,5 jaar naar ongeveer tien jaar. Dus dat is nogal wat. En wat je ook ziet, dat is dat toch het draagvlak voor de TBS ook in de strafrechtketen is verminderd, helaas. Ja, maar tegelijkertijd kun je zeggen dat als mensen dan, een, die normaal gesproken in aanmerking zouden komen voor een TBS-maatregel, als die, die TBS-maatregel niet kunnen opgelegd krijgen omdat die dossiers niet beschikbaar zijn, dan, dan loopt de samenleving ook weer risico. En misschien wel dezelfde risico's als. Uh, Beschrijft als mensen niet meer naar de psychiater of naar de psycholoog gaan. Nou, ik denk dat de groep waar ik het zojuist over had, aanzienlijk groter is dan de groep waar we het over hebben uh, wanneer het gaat om de weigeraars. Daarbij is het zo dat als iemand weigert, betekent niet dat het projustitia onderzoek niet plaatsvindt. Mensen worden geplaatst in het Pieter Baan centrum De observatie vindt plaats. Er kan gebruik worden gemaakt van vroegere projustitia rapportages van reclasseringsrapportages van informatie uit het politieonderzoek. Maar dan moet het wel gaan allemaal. om iemand die eerder met justitie te maken heeft gehad. Ja, dat is, uh, uh, dat is zeker zo. Dat is, denk ik, in veel gevallen is dat, is dat ook wel het uh, geval. Dat uh, uh, Veel mensen die in het TBS te komen hebben... hebben een lange historie van, uh, uh, van delicten in een achtergrond. In ja. ieder geval een flink aantal daarvan. En op het moment dat mensen binnen zijn in het Pieterbaancentrum... natuurlijk is het dan een probleem als ze weigeren om mee te doen. Maar de observatie is er altijd. En de mensen in het Pieterbaancentrum die kunnen dat heel goed. Uh, daarbij kan er worden gesproken met de, uh, uh, met de verdachte... over wat ze, zijn redenen zijn om ja. te weigeren. Ja, is uh, dat veel. Nou ja. is het natuurlijk altijd een spanningsveld... tussen het handhaven van de rechtsstaat en het bieden van veiligheid. Aan de burger aan de ene kant en uh, privacywetgeving aan de andere kant. Uh, de vraag is waar, uh, waar dit eindigt en waar de grens ligt als de staatssecretaris het medisch beroepsgeheim in dit soort specifieke gevallen open wil breken. Nou, het is. Een, de, uh, wat de staatssecretaris nu voorstelt, is echt een heel bijzondere maatregel. Hoor. Dat is nog niet eerder op deze manier gebeurd. Uh, in de wet staat bijvoorbeeld een mogelijkheid om uh, bij ernstige delicten. Uh, die een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen... om medische gegevens op te vragen. Ja. Maar die laten het verschoningsrecht in stand. En daar zijn ook een aantal waarborgen omheen gebouwd. In de regeling die de staatssecretaris nu voorstelt... is dat allemaal niet het geval... en wordt het verschoningsrecht van de hulpverleners doorbroken. En dat legt echt een hypotheek op de uh, geestelijke volksgezondheid. Ja, tegelijkertijd doet hij dit mede naar aanleiding van het drama... in Alphen aan de Rijn. Um, met de vraag hadden de moorden van Tristan van der Vee misschien wel voorkomen kunnen worden. En nu staat een GGZ-arts aan de zijlijn en weet misschien al wat de risico's zijn... maar mag er niet over praten. Nou, dat is niet helemaal waar. Een, uh, een hulpverlener in de GGZ die uh, ziet dat er een ernstig gevaar is. Die kan in zo'n geval zijn uh, beroepsgeheim doorbreken. Dat gebeurt ook uh, zeg maar bij onvrijwillige opnames. Ja. Um, dus... Die mogelijkheid is wel degelijk. Waar het hier om gaat, dat is dat als iemand eenmaal vastzit en een naar het Pieterbaancentrum is gestuurd en weigert mee te doen, dat dat dan wordt gezegd tegen de hulpverlener... geef de dossiers van vroegere behandelingen maar af. Ja. En die dossiers zijn in een heel ander kader aangelegd. Ja. We hebben uiteraard de staatssecretaris zelf ook om een reactie gevraagd. Die laat in een schriftelijke reactie het volgende weten. Hij vindt het onacceptabel dat ieder jaar tientallen verdachte... tbs ontlopen door een observatieonderzoek te weigeren. Het ondergraaft het vertrouwen in het rechtsstelsel... en maakt de samenleving onveiliger. En hij laat weten mensen die onder invloed van een stoornis... een zwaar delict hebben begaan keren nu onbehandeld terug in de maatschappij. Dit wetsvoorstel dient er daarom mede toe om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Door gebruik te maken van informatie uit het verleden... waarvoor de rechter conform het wetsvoorstel overigens toestemming moet verlenen... kan ook zonder medewerking van de verdachte worden gekeken... of er sprake is van een stoornis. Ja, dat, uh, dat is juist. Uh, ik denk dat er wel een, toch een kleine vraagteken moet worden gezet bij het, bij het aantal. Het gaat ja. inderdaad uh, om ongeveer de helft van die 70 verdachten die weigeren om mee te doen. Het wil niet zeggen dat als je de gegevens wel zou krijgen... dat al die 35 die je dan overhoudt een tbs opgelegd zouden krijgen. Ja. Um, verder is de situatie ook zo dat als mensen weigeren om mee te doen... het rechter niet te min. Toch wel de mogelijkheid heeft om TBS op te leggen. Ja. De wet eist namelijk helemaal niet in zo'n geval dat een dergelijk onderzoek er is. De rechter heeft de mogelijkheid dat wel te doen. En in de praktijk doet hij dat ook. Juist. Weliswaar met een zekere terughoudendheid, maar dat is natuurlijk ook terecht, want die uitspraak van de rechter die moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn. Ja, met andere woorden, maar... de rechter heeft nu ook mogelijkheden zonder dat de staatssecretaris de wet aanpast. Ja, zeker. Ja. En dan voorkom je de nadelen die de regeling geeft. Goed, Tjado Lauer van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Ik dank u zeer. Ja, graag gedaan. Ramalapen, afstoffen of de keuken doen. Ze maken uw huis schoon en zijn illegaal in Nederland. Ik sprak praktisch geen Nederlands, ook geen Engels. Dus ze moest lijstjes in het Portugees vertalen op het internet. Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland, de illegale schoonmaker. In deze sector komt die maatschappelijke ongelijkheid binnen bij jou thuis. Hoeveel illegale schoonmakers er zijn in Nederland, dames en heren, dat weet niemand. Duidelijk is wel dat de meesten in de grote stad werken. En voor hen is het credo pas op je tellen. Door rood uh, licht lopen doen ze niet, uh, hebben altijd een tramkaartje bij zich. Alles ervoor doen om niet opgepakt te worden. Wij krijgen een boete, zij worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De illegale schoonmaker blijkt een keurige modelburger die zich netjes aan de regeltjes houdt. Ons leven hier kost wel veel geld. Dat geldt ook voor de 31-jarige Fabio uit Brazilië. 45 uur per week maakt hij huizen van particulieren schoon in Amsterdam. Nadeel van illegaal zijn, vertelt hij, is dat je een huis moet huren in het dure, grijze circuit. 1250 per maand. Als, ze, als ze morgen die eigenaar van dit huis hier komt en zegt, jullie moeten weg, moeten wij morgen weg? Groot risico van illegaal in Nederland zijn is ziek worden. Want, vertelt Fabio, een ziektekostenverzekering afsluiten kan hij niet. Als wij naar het ziekenhuis moeten komen, dus wij moeten we alles betalen. Alles content betalen en dat kost heel veel geld. De grootste uh, mogelijkheid uh, om te overleven is hun netwerk. Jill Belisario leidt een organisatie van Filipijnse schoonmakers in Nederland... Ze werkt samen met Petra Snelders van Respect NL, een koepelorganisatie van huishoudelijk werkers. Zij maakt geregeld mee dat het netwerk van de schoonmakers letterlijk van levensbelang is. Een huisarts die dan contact neemt met een specialist, die dan contact neemt met een andere specialist. En dan gaat er wel wat rollen. Omdat die vrouw ook heel bekend is bij die huisarts, omdat zij daar werkt. Dus je komt natuurlijk op voor elkaar. Als illegaal ben je dus wel zeer afhankelijk van de welwillendheid van bijvoorbeeld een arts. Daarom is dus ook bezig... Om te kijken van hoe kunnen we hier zelf een systeem opzetten. Van dat we zeg maar een eigen verzekeringetje uh, uh, gaan opzetten. En dat uh, kijken hoe we daar verder wat gestructureerder elkaar kunnen helpen daarin. Uh, een zorgverzekering voor ongedocumenteerden. Ja, ja. Als ik ziek word, dus moeten we één, twee dagen maximaal, moet, moet, ik moet terug naar werken. Terug bij Fabio, de Braziliaanse schoonmaker die sinds acht jaar illegaal in Nederland woont en werkt. Anders krijg ik niks. Dus als ik thuis ben, krijg ik niks. Vakantiegeld? Nee, dan krijg ik, uh, krijg ik niks. Nee. Vroeger wel, uh, uh, tot uh, drie jaar geleden of zo. Kijk, uh, uh, als, als, als ze op vakantie uh, gingen en dan uh, be betaalden ze we wel voor één keer of voor twee keer en, en geld voor ons. Wij, wij, hoeven, wij, wij moesten niet komen, maar we hebben wel gekregen. Maar dat is misschien met de crisis uh, hebben ze niet, uh, niet meer gedaan. één uh, van de jaren bijvoorbeeld dat, dat wij vroeger een extra centjes uh, uh, hadden gekregen. Tegenwoordig, dat, dat, dat gebeurt er niet meer. Een, een flesje wijn, een flesje champagne of zo, klaar. Ja, de, de crisis komt ook, komt ook naar ons, ja. De secundaire arbeidsvoorwaarden, hoe luiden die? Uh, je bedoelt of ik ze doorbetaal als we vakantie hebben of extra... Van de werknemer naar de werkgever. Bij de ingang van een supermarkt in Amsterdam Zuid vertellen die werkgevers over ziekte en vakantiegeld voor een illegale schoonmaker. Ik voelde me wel schuldig als we op vakantie gingen en dan hadden we haar bijvoorbeeld niet nodig, twee of drie weken dan voelde ik me wel schuldig dat we haar dan ook niet betaalden. Want ik had zoiets van, ja, als ze een normale werknemster was geweest... dan had ze wel gewoon sociale rechten ook gehad. En dus ook recht op vakanties en ook recht op doorbetaald krijgen. Ik ben ook freelancer. Ik verdien ook niks als ik ziek ben of... Uh of uh, niet dagen of vakantie hebt. Met kerst krijgen ze een maand extra en een kerstcadeautje en altijd een chocoladeletter op 5 december. Dat vonden ze in het begin heel erg raar. <lacht> en uh, met vakantie zijn wij uh, tegenwoordig wat langer weg... omdat mijn man nou aan het pensioneren is. En uh, daar hebben we afgesproken, uh, als je niet komt, dan krijg je niet betaald. Maar ze krijgen wel betaald als er één ziek is. Alleen ze zijn nooit ziek, dus het is niet echt relevant. Dus ik weet niet of ik daarmee een hele goede werkgever ben... In Nederland geldt het arbeidsrecht inderdaad ook voor mensen die hier niet toestemming hebben om te werken. Sarah van Walsum is hoogleraar migratierecht en familiebanden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het feit dat iemand uh, illegaal in Nederland verblijft of misschien legaal verblijft maar hier illegaal werkt... Uh, betekent niet dat het arbeidsrecht niet van toepassing is. Want het arbeidsrecht natuurlijk, heeft als bedoeling om uitbuiting uh, te voorkomen... om mensen bepaalde fundamentele rechten te geven als werknemers. En dat geldt uh, voor iedereen. Dus ook mensen die hier formeel niet mogen zijn. Dus uh, u bent verplicht om uh, wet minimumloon te volgen. Dus om uh, minimumloon te betalen, om ook uh, vakanties uh, te betalen... en uh, bij ziekte om zes weken door te betalen. Formeel gezien uh, mag je nooit iemand iets voor je laten doen... als die niet het recht heeft om in Nederland te werken. Dus zelfs iemand die onbetaald voor je komt oppassen... Uh, dat wordt gezien als werk. En als uh, die persoon geen uh, recht heeft om hier te werken... dan uh, handel je al in strijd met de wet arbeid vreemdelingen... en ben je beboetbaar. En bij een particulier is het geld een boete van 4000 euro. Dat zijn de regels. Dat wist ik ook niet, nee... Ja, ik wist wel natuurlijk dat, dat, dat, dat zij illegaal was en dat zij in de problemen kon komen. Terug bij de supermarkt in Amsterdam-Zuid, terug bij de werkgevers. Uh, dat hoorden we dan ook wel eens, dat ze bijvoorbeeld niet, uh, met, uh, wat was, ze konden niet met de tram zo snel gaan. Dat was wel altijd een beetje gevaarlijk, want er werd naar nou, ze gezocht. Uh, dus fietsen was beter. Dat soort, dat soort dingen dat kreeg ik dan wel eens mee van ze. Dat het een beetje eng was voor ze. Maar dat ik ook iets illegaals deed, daar was ik niet zozeer... Ik wist wel dat het waarschijnlijk ergens niet klopte, maar wat voor boete daarop staat, geen idee. Dus we laten mijn naam hier buiten. Vijfde deel. En het laatste tevens was dat van De Illegale Schoonmaker. Een serie gemaakt door Harm van Attenveld. En volgende week in Dit Theater.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 Straks prehistorische reuzenvlooien ontdekt. Gezellig. is nog het humeur van Siska Dresselhuis. Nederland is aan een ramp ontsnapt. P van de A-Kamerlid Frans Timmermans heeft zich namelijk niet kandidaat gesteld als nieuwe partijleider. Zwaar tegen zijn zin, want hij had niets liever gedaan. Maar dat had alleen gekund als de collega die zijn kritische mail... over Job Cohen heeft laten uitlekken, zich alsnog bekendgemaakt had. Want die mail gaf de doorslag voor Cohen om te vertrekken. Na een kranteninterview waarin Cohen zich te liefdevol over de SP uitliet... was Timmermans nijdig op zijn partijleider. Hij schreef een uitermate kritische mail aan zijn collega-fractieleden... en nog wat P van de A-bonzen, maar deze belanden ook bij de media. En dus kon de superambitieuze Frans zich niet melden voor het hoogste ambt binnen de P van de A. Want er hangt nu een grauwsluier om hem heen, vindt hij. Dit is toch wel de wereld totaal op zijn kop. Wie was er schuldig aan die kritische mail? Toch helemaal alleen Frans zelf? Toch niet de collega die hem liet lekken? Natuurlijk, lekken is geen staaltje van fijnzinnige collegialiteit. Maar die is sowieso al lang verdwenen binnen de P van de A. En als die boze mail er niet geweest was, had hij ook niet kunnen lekken. Zo eenvoudig is het. Want iedereen weet inmiddels toch wel dat mails altijd terechtkomen bij mensen en op plaatsen waar dat niet moet. En dat je kritiek en conflicten sowieso nooit via de mail moet behandelen maar altijd van aangezicht tot aangezicht. Dat blijkt uit allerlei onderzoek, onder andere ook van psycholoog Roderick Swaap. Overigens ontbreekt het Frans Timmermans wel eens vaker aan antennes... voor wat wel en wat niet passend is. Zo was hij de dag na het uitlekken van zijn mail... niet aanwezig op het speciaal ingelaste fractievergadering. Frans zat, volgens het parool, in Napels bij de voetbalwedstrijd Napoli tegen Chelsea. Nou, dat is niet bepaald de place to be op dat moment voor hem. Het is maar goed dat die anonieme lekker zich niet gemeld heeft. Dat heeft ons behoed voor Timmermans als PvdA-partijleider. 6.6 Kadresselhuis, maandag en van Henk Westbroek. The left in my sleeve. Were unintended, but now they come to harm me in my sleep. <laughs> These are different clothes, wear.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 So not you, so not me, van Ed. Het is uh, vijf voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Chinese onderzoekers hebben fossielen ontdekt van prehistorische vlooien. Opvallend is dat die vlooien twee centimeter groot zijn. Jelle Reumer, directeur van het Nationaal Historisch Museum. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom zijn die vlooien zo groot? Uh, waarschijnlijk omdat hun gastheren ook zo groot waren. Uh, vermoedelijk zaten ze op dinosaurussen. Uh, en dat waren dikwijls uh, toch wel uh, grote beesten. Ja, hoe zien ze eruit? Nou, die vlooien, dat is grappig. Ik heb hier de publicatie voor mijn neus liggen. Ik kijk naar die plaatjes en ze lijken eigenlijk meer op de, de hoofdluis zoals wij die kennen. Zo'n zo beest met zo'n langwerpig achterlijf en dan zes kleine pootjes een beetje aan de voorkant. Uh, en hoofdluizen die zitten dus in, in haren, hè, in vacht uh, ja. van zoogdieren. Ja. Onder andere mensen natuurlijk. Uh, en het aardige is dat, uh, dat schrijven de, uh, die Chinese onderzoekers ook in dit artikel... Dat, euh, dat deze dieren dus ook vermoedelijk in een vacht hebben geleefd. He. Maar... Ze hebben ook pootjes waarmee ze zich aan haren konden vastgrijpen. Maar dan... dinosauriërs hebben toch de huid van een reptiel, heb ik altijd geleerd. Ja, precies. En dat moeten we vergeten, die gedachten. Dat is, dat is een, eigenlijk een van de interessantste dingen van dit artikel... ...behalve dat die twee centimeter grote vlooien toen leefden... ...en je krijgt al bijna jeuk als je naar de plaatjes kijkt. Gert het nou? Uh, bewijst dit eigenlijk ook nog eens een keer de gedachte die al langer heerst... ...onder paleontologen, dat, uh, dat die dinosauriërs ten eerste warmbloedig waren... ...en om die warmbloedigheid, om die warmte in het lichaam vast te houden... ...een soort vacht hadden. En dat waren bij die dinosaurussen, was dat dan vermoedelijk een soort donsbedekking. Donsveertjes, dus niet de Haren die we van zoogdieren kennen, maar meer het dons zoals we dat bijvoorbeeld van kuikentjes kennen. Juist. Met andere woorden, de ontdekking leidt ons naar uh, een beter beeld van uh, de gastheren van die vlooien klopt. van duizenden ja. uh, en honderdduizenden jaren geleden. Ja, dat klopt. Dat is dan ook het belang. Het is wel een beetje een vies verhaal, vindt u niet? Nou, nee, het helemaal niet vies. Het zijn prachtige afdrukjes van deze insecten in steen, dus ze zijn helemaal niet vies meer. Uh, en ze zijn natuurlijk ook al uh, iets van 165 miljoen jaar dood, deze beesten dus ze doen ja. niet zo verschrikkelijk veel meer. <laughs> nee, het, niks het interessante meer in is die... inderdaad dat, uh, wat u ook zegt, dat die gedachten van uh, uh, dinosaurussen zijn reptielen, dus die hebben zo'n beetje schubberige of uh, vrattige huid. Die gedachten moeten we herzien. En ik, ik denk als Jurassic Park opnieuw zou moeten worden uh, opgenomen door Steven Spielberg... Ja. dat hij die, die, zelfs die Tyrannosaurus, maar in ieder geval ook die Velociraptors... Hè, dat kennen we allemaal, die beesten die in de ja. keuken achter die kinderen aanjagen... Ja. dat hij die van een donsbedekking zou moeten voorzien. Uh, om, het, om het toch iets uh, uh, uh, uh, juister te maken. Goed, dat is dan uh, de les voor de wetenschap. Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Door de tune van de Reporter International. De politie overdrijft bewust de exportcijfers van Nederwiet. Blijkt uit onderzoek van Cairo Reporter International. Uitzending wordt vanavond uitgezonden op Nederland 2. Jos Lats, de maker, Goedemorgen. Goedemorgen. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit een rapport van het uh, Korps Landelijke Politiediensten. Ja. Daarin uh, worden allerlei becijferingen gemaakt en berekeningen gemaakt. Ja. En de conclusie daarvan is dat... Uh, de nederwiet maar in beperkte mate over de landsgrenzen uh, verdwijnt. Ja. Terwijl we in de afgelopen vier jaar... van uh, de taskforce bestrijding georganiseerde hennepteelt... eigenlijk niets anders hebben gehoord... dan dat Nederland het grootste wietproducerende land uh, is geworden... en dat er jaarlijks 500.000 kilo wordt geëxporteerd. Maar die cijfers die blijken dus verschrikkelijk overdreven. Is niet zo. Dat is niet zo. Bijzonder interessant, daar waar de Tweede Kamer nu pleit voor... überhaupt het afschaffen van het verstrekken van hash in coffeeshops... Uh, vanwege de georganiseerde criminaliteit op de achtergrond. Um, uh, hoe kijk je daar aan met de bevindingen uit jouw reportage? Nou, dat is een gevecht. Er zijn uh, wereldwijd miljoenen mensen die softdrugs gebruiken. Ja. Dat is nooit anders geweest in de laatste 40 jaar. Uh, ja, je kunt net zo goed uh, regenachtige zondagen verbieden... Of snijdende oostenwind. Ja. Ik denk dat er weinig aan te doen is. Dus het is meer een propaganda-oorlog van de overheid... dan dat het op feiten is gebaseerd? Ja, daar lijkt het heel erg op. Ja. Nou, Heb jij ook een geheim document nog boven tafel gekregen... van het ministerie van Financiën? Wat is dat voor document? Ja, dat is interessant. Uh, zeker deze dagen... waarin uh, gesproken wordt over grote bezuinigingen... Ja. Uh, de heilige huisjes staan zelfs ter discussie: hè? de hypotheekrenteaftrek. Misschien moeten we toch nog veel eerder langer doorwerken. Maar de ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben zich ook niet onbetuigd gelaten in dit opzicht. Die zijn gaan becijferen wat het de schatkist zou kunnen opleveren als we de. Cannabis in Nederland legaliseren. En er accijns over heffen. Precies, net als bij sigaretten en, ja. uh, en drank. Ik ja. heb hier de rekensom van een ambtelijk werkgroepje. En ja. uh, die becijferen dat als je cannabis legaliseert... en je gaat daar netjes accijns over heffen... dat zou je op jaarbasis 260 miljoen euro opleveren. Dat is ruim een kwart miljard. En dan heb je de BTW nog niet eens meegerekend. Dan tel ik de BTW nog niet eens mee. En als je de cannabis legaliseert... dan? Uh, uh, bespaar je natuurlijk ook enorm op het opsporingsapparaat... de rechterlijke macht, het gevangeniswezen. En al die andere dingen. Dus wellicht dat ook dit heilige huisje binnen niet al te lange tijd omvervalt. valt. Nou, denk je... Je weet het niet. Jos Lats van Cairo Reporter International. Vanavond te zien om uh, kwart over negen op Nederland 2. Ik dank je zeer voor je komst. Einde van deze uitzending. Want het is half elf. Vanaf maandag zijn we er weer. En dan met een speciale uitzending. Omdat de dames en heren in het katshuis gaan bivakkeren. Om te gaan uh, onderhandelen over het uh, nieuwe uh, te sluiten regeerakkoord. Zal ik maar zeggen. En wij gaan praten met uh, mensen die dat in het verleden hebben meegemaakt. En met de oppositie. Want wat gebeurt er nou als Geert Wilders zijn gedoogsteun intrekt? Dat maandag. Eerst nu Prem Radakijjoen. Met het onderwerp van Time. Goedemorgen, Pim. Goedemorgen, Sven. Wat erg leuk is, ik hoorde je vanochtend praten met uh, meneer van de politiebond. Ja. Bij mij in de bus zit Hans Wilmink. Die is uh, van beroep beleidsambtenaar. Heeft daar zelf een boek over geschreven. Trouwens, even Sven, dit moet ik echt weten. Ik werd zo blij van de Sound of Music. Ik heb die film ook zesduizend keer gezien. He, iedere keer met kerst. He, maar ik werd helemaal vrolijk. Ik zat echt dood. Maar... Wat dus leuk is, meneer Hans Wilmink is beleidsambtenaar. En die heeft zelf een boek geschreven. En ik wil 90% van alle beleidsambtenaren eruit gooien. Omdat ik denk dat ze uit de tijd zijn. En uh, daarnaast kunnen we ook alle communicatiemedewerkers en voorlichters eruit gooien. Maar daar zullen we tussen, er zal een klein facet worden van de uitzending. En wat ik leuk vind is... Meneer Wilmink, gaat u me nou nog een beetje heel laten na afloop van de uitzending? Ik ga, ik ga u heel laten, maar niet de, wat u net gezegd hebt. Dat ga ik niet heel laten. Oké, okay, luister als dus naar daar de warme, aangename, vrolijke stem van Dorald Meekens. komen we in de discussie. Hier is hij, Dorald Meekens. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft de afgelopen dagen op het voormalige terrein van de Hells Angels in Amsterdam gezocht naar een lijk. Dat werd niet gevonden. Er zijn alleen twaalf dode honden en een dode kat opgegraven. De afgelopen dagen werd op het terrein gezocht naar aanleiding van een tip. De politie wilde afhankelijk niet zeggen waarnaar werd gezocht. De helft van de belastingkantoren gaat mogelijk dicht. Om kosten te besparen denkt het ministerie van Financiën erover over 22 van de 40 kantoren te sluiten. Financiën benadrukt dat het nog maar een plan is dat het kabinet nog geen besluiten heeft genomen.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 AMB Verkeersinformatie. Hardnekkige mist in het noorden en noordwesten van het land. Daar heeft het verkeer er nog steeds af en toe hinder van, omdat het zicht onder de 200 meter zit. Het valt mee met de files, maar op de A4 Den Haag Amsterdam staat het nog steeds stil bij Dorp. Daar is de verkeerssituatie sinds vandaag veranderd. Er is een vrachtwagen gestrand op de A12 Utrecht Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal West veroorzaakte 3 kilometer file. De rechte is dicht. En de viel op de A17 Dordrecht naar Roosendaal. Door een ongeluk tussen standaard Buiten en Oudenbos. Er staat 3 kilometer. Op het spoor gaat het ook niet lekker. Tussen Roermond en Weert ligt het treinverkeer stil door een aanrijding. En door een wisselstoring rijden er minder treinen tussen Utrecht en Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met de vertraging van een half uur tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem radication. We moeten bezuinigen. Simpelweg omdat je niet jarenlang meer kan uitgeven dan je binnenkrijgt. Dan eindig je als Italië of Griekenland. Bezuinigen moet je slim doen. Kijken wat wel of niet nodig is. Neem nu de Rijksambtenaren. Ieder kabinet zegt dat het er minder moet worden. Iedere keer blijkt dat het meer worden. Waarom? Omdat het parlement zo nodig zoveel regels maakt dat ambtenaren wel nodig zijn. Maar luisteraars, ons Rijksambtenarenapparaat is ingericht volgens een model uit 1870 toen de postkoets nog reed en er geen elektriciteit, computers of internet was. Toen was het nodig dat je een beleidsambtenaar had... die overal informatie opspoorde... en die informatie vervolgens in een lijvig rapport voor de minister samenvatte. Toen was de beleidsambtenaar iedere cent waard. Maar tegenwoordig, met al die deskundelogen op radio, tv en internet... luisteraars voor alle duidelijkheid. Ik beperk de discussie vandaag tot rijksambtenaren... en laat gemeente- en provincieambtenaren eruit. Maar natuurlijk kunnen we parallellen trekken. Ik zeg uitvoeringsambtenaren zijn belangrijk die zijn iedere belastingcent waar maar beleidsambtenaren die zijn uit de tijd en een verspilling van ons belastinggeld schaf 90% van de beleidsambtenaren af de resterende 10% worden informatiemakelaars die informatiestromen kanaliseren en samenvatten voor de bestuurder. Wat vindt u? Goed plan of niet? En waarom? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Goedemorgen Hans Wilmink, senior strategisch adviseur op het ministerie. Ik stel het zeer op prijs dat u met mij in dialoog wil gaan. Ik moet benadrukken dat u hier op persoonlijke titel spreekt... en ja? ik spreek namens alle Nederlanders. Okay. Dus mijn vraag is, hoe ziet uw werk eruit? Nou, mijn werkdag... Um, we bespreken natuurlijk veel. Ik schrijf veel. Ik overleg veel met, met andere ambtenaren. Met uh, bewindslieden soms. Met uh, ambtelijke leiding. En veel beleidsambtenaren bespreken natuurlijk ook veel. Vooral als je bij een gemeente werkt. Met ja, maar we burgers gaan en bedrijven. U, u een bent, u reken. bent reken. Rijksambtenaar, wat ik leuk ja. vind. U bent ook het, de auteur van het boek Be Be Beleidsambtenaar. Over ja. ambtelijk besef en professioneel lef. Is dit boek ja. nog te krijgen? Ja, zeker. Dat is te krijgen bij, uh, bij het ministerie. Ministerie van Binnenlandse Zaken. En wat moet u, ik doen? Gewoon naar de website gaan of bellen? Uh, u kunt uh, uh, uh, mailen of u kunt inderdaad bellen naar de afdelingen voorlichting van het ministerie. En dan kunt, kan iedere Nederlander... Iedere dus Nederlander ook... kan het inbrengen. Oh, luisteraars, ja. ik zou het zo leuk vinden. Als u dan nou massaal bestelt dat dat boekje niet meer te krijgen is, dan is het een succes. Maar meneer ik even concreet. Hè? We gaan het alleen over Rijksabtenaar. U bent Rijksabtenaar en daarom ben ik erg blij dat u zit. We zijn vrijdag, maandagochtend. Hoe zit u dat eruit? Wat, wat doet u maandagochtend als u om 9 uur? Of hoe laat verschijnt u op uw werk? Ik verschijn uh, meestal uh, net zo rondom 9. En ik okay. verdwijn zo rondom half 6. Oké, okay, 9 uur. Waarom begint uw dag dan maandag? Uh, dan uh, beginnen we meestal uh, met uh, bespreken van wat in de pers en in de, in de, in de actualiteit uh, op, op dat moment belangrijk was. En of er iets is wat bijvoorbeeld de minister of iets anders binnen het departement moet, moet weten. Waarom moet u dat bespreken? Hoe lang duurt zo'n vergadering? Oh, we hebben niet veel vergaderingen. We hebben veel korte uh, besprekingen. Ja, kijk, uh, bij de, of bij de, uh, als je een, een, een product als burger wil hebben en dat is op de markt te verkrijgen, of dat is een marktproduct... Dan, uh, dan ga je naar de markt en dan neem je als je het aanstaat of je neemt het niet als je het niet aanstaat of als je ineens heel iets anders wil. Bij de overheid is het zo dat het per definitie omstreden is en discussie over is wat je ook doet als overheid. Of het nou over de gezondheidszorg gaat of over de cultuur of over waar een weg moet worden aangelegd of over de, de, de, de, wat wel of niet in het verzekeringspakket moet. Ja. Iedere burger denkt daar anders over. En daarom is het juist overheid en daarom is er juist discussie. En daarom is daar juist ook controle zeg maar, van gekozen politici op. En ambtenaren bereiden dat hele proces voor. Dus maar wat die moeten het goed in de gaten houden zo. wat bij u leeft en wat bij anderen leeft. Maar wat zal gebeuren als u niet zo vergaderen? Nou ja, dat vergaderen, dat is natuurlijk een beetje een klassiek... Wij vergaderen inderdaad, denk ik, veel te veel. Je moet wel veel bespreken, maar je moet minder vergaderen. Vergaderen, dat, dat leidt vaak tot zo zijn eigen processen... en tot zijn eigen saaiheid en tot zijn eigen bureaucratie ook soms. Daar hebt u gelijk in. Ik denk dat ambtenaren gemiddeld, dat hebben wij ook... en daar hebben we het ook over, hoe, hoe beperken we dat... dat we wel veel te veel vergaderen. Dat zou je kunnen verminderen. Dan zou de efficiëntie om... van ambtenaren groeien. Weet je wat zo. grappig is? Laat me niet over anderen praten... Laat me over mezelf praten. Ik kwam naar Radio 1. En dan uh, zie ik bij de NTR... dan wordt er vergaderd over dit, over dat. En ik zeg, je kan het ook in het passeren even doen. Nee, maar dan moet je een voorbeeld gaan zitten... En ik heb een bloedhekel aan vergaderen. Ja. Radio in gaat iets prachtigs doen deze ja. zomer. Ze ja. gaan sportzomeren. Als u ziet hoeveel er vergaderd ja. wordt, ik denk, het kan ook met de mail. Nou, daar ben ik mee eens. En dat doen wij ook actief. Want u vroeg mij net, hoe begint u de ja. maandagochtend? Wij beginnen dus heel veel ochtenden met even korte besprekingen. Met een kop koffie erbij. Ja. Om dan eens door te spreken wat die dag belangrijk is. En alleen maar eens per week hebben we een echte vergadering. Waarbij je echt met het team afspreekt. Jij doet dit, jij doet dit, ik doe dat. Dus dat maar je moet natuurlijk ook wel niet alleen onderling, maar ook met burgers of met mensen uit het bedrijfsleven. Die nodig je dan uit over Waarom? het onderwerp. Waarom? Laat ze een dan mail sturen. Heb... Nou, dat gebeurt ook veel. En maar, je kan maar... er ook eens even naartoe gaan ja. en op bezoek gaan. Maar hoe kan, ik u, hoe kan ik, meneer Wilming, kijk, hoe kan ik uw productiviteit okay. meten? Nou, dat kan... Kunt u, ja, u kunt het meten, bijvoorbeeld naar hoeveel bladzijden ik schrijf... en hoeveel adviezen <lacht> ik uitbreng... of hoeveel uh, uh, uh, gedachten ik uit... en dan delen door mijn salaris. Maar dat, zou ik, dat is een rare manier om het te meten... want dan, kan ik heel veel, dan ga ik steeds meer schrijven en steeds meer adviezen <lacht> ja. geven... en dan word ik efficiënter, maar niet nuttiger. Dus u zou mij vooral niet moeten meten... vooral beleidsmensen niet moeten meten, denk ik... naar pure productiviteit... Maar naar nut die ze hebben, naar de manier dat ze aanspreken. Misschien ook wel zelfs naar de passie die ze moeten hebben, de betrokkenheid die ze moeten hebben. Net als u die hebt bij zeg maar, het publiek dat maar, om je heen en waar je Kijk, voor werkt. Waar, waar, waarom? Ik, ik, ik zeg ook niet allemaal. Ik zeg, hè, we gaan 90% eruit. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik ben bij twee ziekenhuizen geweest. Zowel in Lelystad als in Amsterdam Slotervaart. Daar hebben het waren noodlijdende ziekenhuizen, het is overgenomen door private partijen. Het eerste wat ze hebben gedaan is dat hele middelmanagement eruit snijden. En al die beleidsadviseurs ook eruit gooien, want die mensen zaten alleen maar de hele dag te vergaan. En je merkt dat er een grotere efficiëntie optreedt. Kunt u me uitleggen waarom anno 2012 met internet en alles er nog zoveel beleidsambtenaren zijn als leefden wij in 1900? Nou, dat is. De, um, uh, het, is uh, het wordt heel erg overschat hoeveel beleidsambtenaren we hebben. Bij de Rijksoverheid. 11.000. Da ja, en dat is nog geen. Dat is zeg maar nog geen 10% van de ambtenaren die bij de Rijksoverheid werken, zijn beleidsambtenaren. En de meeste ambtenaren zitten dus meer in een, in een productieve of in een uitvoerende. Ja. Ja. Overigens. Kan je die ook, daar zijn ook de, de, de afgelopen tijd heel veel zaken zijn op afstand van de overheid gezet. Of naar marktpartijen gegaan en ja. geprivatiseerd. Maar beleid blijf je juist in een samenleving, zoals ik net zei... en dat wordt niet minder, maar dat wordt misschien wel eerder meer... in een samenleving waar veel discussie over allerlei dingen is. Vroeger had je nog, he, 30 jaar geleden, ja. had je nog veel... dat je de discussie die in de samenleving plaatsvond... heel veel met vertegenwoordigers van allerlei uh, zuilenorganisaties... Ariseerde et cetera, uh, plaatsvond, uh, dat is zeg maar meer weggevallen. Nu moet je veel meer discussie al, veel meer gewoon op het niveau... van zeg maar, de, de kleinere organisaties en de, en de burgers voeren. Dus je moet in feite wel, misschien nog wel meer dan minder aandacht hebben... voor allerlei discussies die er zijn. Alleen, ik zeg er wel bij, ik, ik wil niet beweren dat we dat nu goed doen... maar ik bestrijd uw stelling... Uh, dat we dan uh, juist met zoveel minder beleidsambtenaren zouden kunnen. Want ik verzeker u, dan zouden we het nog veel slechter doen. Waar wij nu zitten, uh, als je kijkt naar het werkpark in Leiden. In Leiden, uh, in een winkelcentrum. Stefan, wat het naast de Dichols, ja. Kijk, als je kijkt van wat doen hier nu ambtenaren? Nou, hier zijn een aantal mensen uitvoerend dat werkparkje aan het onderhouden. Dat zijn ja. meestal al geen ambtenaren meer. Als wij geen beleidsambtenaren hadden, dan zou er geen fatsoenlijk overleg zijn met überhaupt. Waar moet zo'n winkelcentrum komen? Waar moeten nu die straten komen? Wat doen we met dat wijkparkje? Ah ja, Waar ligt het? Luisteraars, ik Als heb we een probleem. Meneer Wilmink zit hier de vloer met me aan te vegen. En ik moet argumenten bedenken. Help me. 0800-1121. Mail naar primtimeapelstadntr.nl. En de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Oké, okay, ik heb een telefoontje van iemand uit Amsterdam. Goedemorgen, mevrouw. Uh, Goedemorgen, Zegt u het maar. Uh, je spreekt met Ingeborg Egge. Jawel. Ja. Bent u en? Ook ambtenaar? Ja. U bent ook ambtenaar? Geweef. Nee, ik ben nu 66, dus ik ben gepensioneerd. Oké, okay. maar u was ambtenaar. Maar ik ben gepensioneerd ambtenaar. En uh, nou, beleids, beleidsambtenaar ja? of uitvoeringsambtenaar? Beleidsambtenaar. Oké, okay, en was u nou aan het eind van uw carrière, u kijkt terug op uw productief leven. Heeft u nou iets bereid als beleidsambtenaar dat je zegt, ja, dat, dat, daar ik, ben ik trots op. Ja, ja uh, ik ben heel, heel erg trots op uh, verschillende dingen in mijn leven. In de eerste plaats mijn kinderen. Oké. Okay. Ik, uh, nee, ik heb een prachtige dochter en een prachtige zoon. Okay. Maar die snappen ook niks van het leven. Maar... Ik heb geprobeerd ons bij te brengen. Nee, maar, maar ja. als beleidsambtenaar... Wat, wat heeft u nou gedaan dat je zegt... kijk Prim, dat heb ik nou gedaan... en, en dat is mijn legacy in mijn werk. Oké. Okay. Kan ik ze uitleggen? Ja. Oké. Okay. Um, wat heb ik gedaan als beleidsambtenaar? Ik ben politicoloog. Ja. Nou, dat wil je niet weten. Ik heb uh, tien jaar gewerkt... bij uh, de faculteit... Nee, oh, maar even klokken. als beleidsambtenaar, want we hebben echt een probleem, anders duurt het te lang. Oké, ik, ik ah, uh, oké, okay, okay, uh, nee, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Uh, maar Prem, ja? weet je hoe uh, blij ik met jou ben? <laughs> Ja, maar het probleem is, mevrouw, ik vind het erg leuk dat u dat zegt. Maar we proberen het echt over beleidsambtenaren. Anders gaat iedereen zeggen dat ik mijn ego weer zit te strelen. Dus, uh, de, de, de, Ja, nee, dat, ik, dat mag ook, hoor. Oké, okay. ik dank u wel voor het bellen. Uh, uh, hartstikke bedankt. We gaan even, want er zijn heel veel mensen die bellen, mailen en tweeten. Dus echt bedankt. En ik wens u een prettige vrijdag. Meneer Wilmink, ik zal even een paar... Voorlezen, want uh, uh, het, het, het, het grappige is, ik dacht dat veel meer mensen aan mijn kant zouden staan. Nee. Politiek is beleid, maar als je dat aan politici overlaat... krijg je helemaal onderbuikbeleid à la PVV, borro Beleidsambtenaren, mits-experten op hun gebied... kunnen domme ideeën van politici tegenhouden... en hun confronteren met de gevolgen... en hun wijzen op oplossingen die wel werken... en het beoogde doel verwerken, uh, bereiken. Veel van wat misgaat komt niet door luisteren van politici en managers. Wat wel moet goed is de bureaucratie en de boekhouders... Uh, cultuur. En het is van Martin Kroon, die is oud-beleidsmedewerker op Vrom. Is ja. het in de praktijk ook zo dat uh, als mensen domme ideeën hebben... dat een beleidsambtenaar ja. echt zeg maar, de buffer is? Nou, ik zou niet... Ik denk niet dat je heel vaak meemaakt. Want daar, uh, echt, uh, ik zou niet willen spreken van domme ideeën van politici ja. of bewindslieden. Nee, maar maar het, is wel zo, het is wel zo dat de politiek of een bewindsman soms dingen wil waarvan een ambtenaar kan zeggen van ja, maar als we dat eens goed bestuderen en kijken... en ook nog eens alternatieven bekijken, dan uh, is dat idee van u misschien niet zo verstandig. Of dan heeft, het, dan heeft het gevolgen die u nu niet hebt overzien. En dan is het wel je taak als beleidsambtenaar, niet eindeloos, want als die minister voet bij stuk houdt en het goed bekijkt, maar dan is het wel je taak als beleidsambtenaar om die minister daarvoor te waarschuwen. En er zijn een aantal ministers geweest, en het zijn niet de minste ministers... die ook in het openbaar verklaard hebben dat ze juist dat van ambtenaren verlangen. Ik uh, herinner me in Dales de razend ja. goede p van de A minister van Binnenlandse Zaken... echt een vrouw uit één stuk, die dat heeft gezegd. Ja, ze vocht keihard met ja. de ambtenaren, maar ze heeft publiekelijk gezegd... Ja. daar hebben de ambtenaren ja. mee de les gelezen. Ik ja. heb in mijn... toen minister Dales minister was... toen had ik een uh, functie waarin ik ook veel met haar te maken gehad. Dus ik heb dat ook veel met haar meegemaakt. Dat is een dat is de, de mooiste tijd voor een ambtenaar om met de minister te kunnen werken... en om kritiek te kunnen uiten, en, maar ook om ook voor iemand te werken... die gezag heeft, zeg maar, ja. en die wat zij ook had... Uh, gevoel heeft ook voor wat in de publiek is en daarvan geniet. Dat is, uh, dat, wat dat betreft is het ambtenaar zijn is eigenlijk een van de mooiste beroepen van de wereld. Meneer me ik ben getrouwd met de ambtenaar. Ze is de moeder van mijn drie okay. kinderen. Dus, uh, Hadi Prim, weet u wat grappig is? Jan Bakker, dat is echt ook zo'n linkse radicalinski als ik. Maar die zegt God verhoede ons ervoor dat de beleidsambtenaren verdwij, verdwij, verdwij, verdwijnen. Dan zijn we uh, overgeleverd aan het zogenoemde vers, gezond verstand. God, u krijgt wel steun. Even kijken, ik heb ook aan de telefoon uh, meneer Kroon, die ik wiens meel zo net voorlas. Meneer Kroon, goeiemorgen. Goeiemorgen, je zit vlakbij, begrijp ik. Ja, in Meneer Kroon, uh, u was oud beleidsambtenaar bij From. Als er nou één ministerie wat rotzooi geproduceerd heeft, zijn het wel die beleidsmedewerkers van From. Dus ik moet op u boos zijn. Uh, nou, dat weet ik niet. Heb je wel eens van het nieuwe rijden gehoord? Ja. Nou, dat uh, is iets wat miljarden aan besparingen kan opleveren. En dat is helemaal door ambtenaren samen met technici van TNO en dergelijke bedacht. Geen politicus, geen minister die eraan te pas komt. Meneer Kroon, oké, okay, maar mijn idee nu. Om. Luisteraars, ik vind dit echt erg. Ik had dit onderwerp bedacht en ik dacht ik ga de vloer aanvegen met die ambtenaren. En ik ben nu helemaal in, in, in de... Uh, uh, uh, uh, oh, ik krijg hier een tweet van Mildo van Staden. Het gaat goed met Hans. De luisteraars kunnen Prim niet helpen. Uh, uh, meneer Kroon, kunnen we niet zeggen, je, je moet moderniseren. Dan wordt u gewoon informatiemakelaar in plaats van beleidsambtenaren. Dan gaan de 90% eruit. Ja, maar eh, dan constateer ik dat eh, je moet experts op ministeries overhouden... die ook bijvoorbeeld al die eh, consultants en dure eh, technici die je dan moet gaan inhuren, kunnen begeleiden. Ja. Nou, die vliegen er momenteel ook eh, bij bosjes uit. Dus er blijft gewoon geen know-how over op die ministeries. Behalve borrelpraatsfiguren eh, die de ministers naar de mond praten. En dat zie je nu met bijvoorbeeld het verhogen van de maximumsnelheid snelheid. Dat heeft heel veel negatieve gevolgen... Er wordt tegen de politici en de minister geen tegengewicht geboden meer. Er is geen expertise meer aanwezig om dat uh, te doen. En dat is de rol van de beleidsambtenaar om kritisch die minister te begeleiden. Meneer Kroon, ik haat u. Nu ik straks, ik, ja, okay. u. Meneer Kroon, ik kan niets tegen dit argument van u inbrengen. Dus ik zeg in de discussie, dit was zeer valide bedankt, maar niet echt. Uh, uh, dank u wel voor het bellen. Uh, goedemorgen Christophe van der Maat. Je bent de jonge ambtenaar van het jaar geworden... Um, jij noemt jezelf een ZPP'er. Wat is dat nou? Dat is een uh, zelfstandig publiek professional. En dat is iemand die uh, vanuit het ondernemerschap uh, voor de overheid werkt. En in plaats van dat je een ambtenaar bent, volgens de ambtenarenstatus en alle beelden die erbij horen... We ja. uh, werken dus als een publieke professional, dat betekent dat je van buiten de bureaucratie werkt, dat je, dat je risico neemt en dat je zelf moet zorgen dat je dat je opdrachten uh, binnenhaalt, maar dat je dat wel voor hetzelfde, ongeveer hetzelfde tarief doet als dat alle ambtenaren dat doen. Goh, oké, okay, nu krijg ik een vraag die stel ik zowel aan jou als aan meneer Wilming van Niels Bosman. Dankjewel Niels, ik heb eindelijk hulp. Wat zal duurder zijn, een commercieel onderzoeksbureau of een rijksambtenaar? Oh, dat is in de meeste gevallen een commercieel onderzoeksbureau. Uh, er zijn ook een jaren geleden, uh, af, af, dat loopt nu nog steeds, is er heel veel discussie, ook in de Tweede Kamer. over uh, de mate waarin de Rijksoverheid, onderzoeksbureaus, et cetera, inhuurt. voor taken die wellicht ambtenaren zouden kunnen doen. En ik durf al bijna met zekerheid te stellen dat het meestal een onderzoeksbureau meestal duurder is. Alleen het is wel zo, als je een taak hebt die niet vaak voorkomt bijvoorbeeld... of ja. een vraagstuk waar op dat moment geen deskundigheid voor is... dan is het natuurlijk wel goedkoper om dat dan door een bureau te laten doen... dan om daar tig jaar lang zeg maar, ambtenaren in een bepaalde aanstelling voor aan te stellen. He? Dus je moet natuurlijk wel die ruimte hebben om dat soort dingen in te huren. Anders wordt het nog duurder, maar als je kijkt naar een advies van een adviesbureau of een advies van een ambtenaar, dan durf ik met zekerheid te stellen dat een advies van een ambtenaar goedkoper is dan dat van een adviesbureau. Christophe van der Maat, jonge ambtenaar van het jaar. Jij, kijk, jij, ik, ik, ik vind het erg mooi hoe jonge mensen ook met hun eigen ideeën komen, maar basically, is een ambtenaar toch een dienaar van het volk? Ja, nee, dat klopt. Uh, alleen er zijn allerlei nieuwe vormen uh, waarin dat kan. En... Kijk, het is goed dat er misschien toch wat discussie uh, gaat ontstaan nu, want uh, datgene wat meneer net zegt, dat, dat zijn wel de beelden zoals ze leven. Dat extern per definitie duur is. Dat is ook de motie van Emile Roemers zoals hij toen is aangenomen. Maar daar gaat het niet, uh, niet om. Het gaat om de vraag welk werk is nodig, dat het bestuur daarover nadenkt en dat er goede ambtenaren zijn die het bestuur daarin ondersteunen. En dat vervolgens nagedacht wordt op welke manier komen we nou aan kwaliteit voor een goede prijs. En daarom jaag ik ook de flexibilisering van de overheid toe. Daarom jaag ik toe dat uh, uh, veel ambtenaren, ook beleidsambtenaren, vooral nadenken vanuit welke kennis en expertise ze hebben, op welke manier uh, ze dan een goede opdracht te kunnen komen. En een beetje ondernemerschap kan geen kwaad in de overheid. Ik denk dat het helemaal niet raar is. Het niet... rijvinderen van het individueel ondernemerschap. Uh, uh, gewoon op persoonsniveau. Als je die weet te verenigen met het werken voor de, voor de goede zaak. Christophe, uh, hartstikke uh, bedankt Christophe. Ik heb een probleem. De tijd vliegt ontzettend. Er zijn veel mensen die hangen en Wilmink uh, maakt al de vloer met me aan, dus ik heb niet nog een snotleus nodig. Die jonge ambtenaar is die me ook nog uh, de oren omslaat met argumenten. Wie ah, weet kom je is, nog een keer in de dat bus. Dat begrijp je verkeerd. Dat begrijp je verkeerd. Je vindt juist steun volgens mij in mijn stelling. <laughs> ja. Dus, uh... <laughs> <laughs> maar Christophe, ik wens je heel gefeliciteerd met je prijs. Ik vind het ontzettend leuk dat je aan het Telefoon hoog en succes. En ik vind wel dat we jonge mensen zoals jou nodig hebben in ons ambtenarenapparaat. Dank je wel. Nog heb, even ja, daarop ja, reageren. Ik heb niet gezegd, in, uh, zoals uh, de vorige spreker zei, dat, uh, dat een extern ingehuurd ambtenaar per definitie duurder is. Ik heb juist gezegd dat er dus gevallen kunnen zijn hein, waarin dat niet uh, duurder is. En ik, uh, dat, dat wil ik nog wel even uh, noemen. Misschien ook een beetje in uw lijn. Ik vind wel. Uh, als je, als je dat beleidsambtenaren. Uh, dat die ook wat meer uit hun schulp zou kunnen komen. moet je overigens ook de steun voor hebben voor politici. Het ja. is uh, wat u zegt. Uh, de, de, de, de, de ambtenaren zijn over het algemeen niet erg populair bij het publiek. Behalve als je het publiek vraagt naar hele concrete ervaringen. Ja. dan krijgen ambtenaren vaak wel een hoog cijfer. Maar ambtenaren zouden wel beter kunnen laten zien, denk ik. Uh, uh, uh, wat ze doen. En een beetje meer passie ook, ook in het nee. openbaar kunnen uiten over zeggen. Hij krijgt hier ook een tweet over vooroordelen. Gesproken van Pieter Roos, bereid je eens beter voor in plaats van iedereen gelijk te geven. Nee, kijk Pieter, het leuke van mij is dat ik juist open het debat inga met mijn vooringenomenheid en de cijfers wel. En wat ik het leuke vind van meneer Wilming en waarom ik hem helaas gelijk moet geven, is omdat hij met punten komt waarvan ik zeg, ja, daar zit wat in. Ik ben niet zo'n dombo die nooit luistert, Pieter. Dat is het leuke van de mens, voortschrijdend in zich, dan. Laten Ruben, help mee met je voortschredend inzicht. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen Prem. Ja, um, uh, Abraham de Zwaan, de socioloog, die zei dat de heersende klasse... vaak heel veel doet om, uh, om haar eigen belangen te verdedigen. En kijk, politici en beleidsambtenaren bestaan vaak uit hoogopgeleide mensen. En uh, ik heb wel het idee dat uh, uh, er niet in eigen vlees wordt gesneden... want hoogopgeleide willen aan een baankerroeg. En wat het gevolg daarvan, en dat zie ik ook in mijn baan als uh, docent op een hbo... Wij krijgen heel erg veel formulieren met allerlei competenties die wij uh, allemaal in moeten vullen. En waarvan de en uh, zeker niet de uh, studenten zelf en ook uh, mensen in het bedrijfsleven, begrijpen wat daar de bedoeling van is. Dus ik denk dat het snijden eigen vlees door hoogopgeleide politici en ambtenaren, dat dat eigenlijk het probleem is. Ruben, dus mij, uh, ik vind dat de dat top-opmerking, top let op, we zijn bijna door. Maar ik ga met een buik door jou. Meneer Wilmink. Uw beleidsambtenaren hebben niet kunnen voorkomen dat bij de verschillende ministeries er 16 soorten comptabiliteiten zijn. We hebben een onderzoek gehad van: hoe onze vriend die nu in de Eerste Kamer zit, Robert Lindschoten van de VVD. Om alleen maar te zorgen dat de Rijksoverheid met één rekens, één comptabiliteitsnorm werkt. Drie jaar geleden aangeboden, gebeurt geen klap. Uw beleidsambtenaren kunnen maar niet realiseren dat binnen de verschillende ministeries er op één manier gewerkt wordt. Want zo houdt u uw eigen soort in stand. Ja, nu noemt u een, een, een voorbeeld, die, die, die Comptabiliteitswet, waar dat moeilijker gaat. Ik kan ook veel voorbeelden nee, nee, nee, nee, dit voorbeeld, noemen die heel het... goed gaan. Nee, meneer Wilmek, natuurlijk. Uh. Maar u kunt met mij eens zijn dat een van de problemen is... dat de beleidsambtenaren zo vasthouden aan hun eigen manier... dat het... Kijk wat gebeurde laatst bij het uh, ministerie van Justitie... ten opzichte van het ministerie van Politie en Binnenlandse Zaken... dat daardoor je het probleem krijgt dat er... Te veel verschillende regels zijn omdat die beleidsambtenaar vasthoudt als een stokpaardje. Ja, dat, in dit geval die, over die comptabiliteitsregels, dat, dat ken ik uh, niet direct goed, maar het is, er is een verkeerde stelling dat er niks gebeurt omdat ambtenaren vast al in een stokpaardje. Want binnen de Rijksdienst is er ontzettend veel geuniformeerd de laatste jaren. Inderdaad wel tegen de wil van heel veel ambtenaren in. Maar dat gebeurt alleen maar omdat er enkele leidende ambtenaren zijn... maar ook een minister is, die in een kabinet is, en die zegt... en nu willen wij dit geuniformeerd hebben. Nu willen wij de verscheidenheid teruggedrongen. In de Rijksdienst is, is op dat punt heel veel gebeurd. Meneer Wilming, de discussie voert nog voort. In elk geval is u ervan overtuigd dat ambtenaren soms heel veel nut kunnen hebben. Ik Dank u hartelijk aan alle deelnemers. Luisteraars, het was mijn weekje wel. Maandag ongebreide reclame voor Niebu had Al-Bayrak. Dinsdag over Rouwen. Woensdag een LPF die de loptrop werd over een P van de A-wethouder. Astag gisteren de zelfbeschadiging. En vandaag ambtenaren. En iedere dag, luisteraars, heeft u geluisterd en geparticipeerd. Al was u boos of ergerd, is u zich aan mee. En daarvoor hartelijk dank, want waar zouden wij zijn zonder u? Toen bin Jahoukaha. Namens Rin Aerts, Fatima Baya, Arnold Tankus, Mario Suilen, Marianne Bakker, Momo Saru, Hans Twint, Bart Daartselaar, Paul Rijman en Marien Albersboen zeg ik. Het is een eer om u te mogen dienen en zo uw belastinggeld te mogen opmaken. Zo meteen krijgt u de warme aangename vrolijke stem van Doraat Negens. Daarna de gids.fm. Uh, en maandag zijn we er weer. Tot maandag luisteraars en ik hoop dat u massaal weer luistert. Namaste. Dag.